Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Wie ons land in wil, moet zich laten testen. Vanaf vandaag moeten mensen die met het vliegtuig, de trein, de bus of de boot hier naartoe komen... een negatieve coronatest meenemen. Die mag niet ouder zijn dan 72 uur... Een paar plekken op de wereld zijn uitgezonderd van de nieuwe regel. Kom je uit een land met weinig coronabesmettingen, zoals IJsland of Australië, dan mag je zonder test naar binnen. We vinden elkaar minder leuk dan afgelopen lente. Volgens het SCP hadden mensen tijdens de eerste coronagolf nog het gevoel dat ze samen in hetzelfde schuitje zaten. Maar nu staan Nederlanders steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar. Ze zijn het bijvoorbeeld vaak oneens over de coronaregels. Alweer gedoe met de verlichting van een brug in Rotterdam. In november werden de lampen van de Erasmusbrug gehackt. Nu is er iets mis met de Willemsbrug, een stukje verderop. De helft van de lichten staat soms ineens uit, zegt de gemeente tegen Rijmond. Nee, je ziet hem uh, bijna niet, het onverlichte deel. Maar plotsklaps het gebeurde er. Hij sprong aan en nu is hij weer geheel verlicht. Het gaat om een softwareprobleem waardoor de timer van de lampen niet goed werkt. Dat wordt volgende week gefixt. En duimpjes omhoog voor Xavi van 13 uit Amsterdam Zuidoost. Hij heeft zich keihard ingezet tegen geweld in zijn buurt en krijgt nu een persoonlijke video van minister Grapperhaus. Hoi Xavi, alle lof voor de manier waarop jij je inzet. Voor leefbaarheid, veiligheid en gelijkheid. Deze zomer waren er bij Xavi in de buurt vier steekpartijen, raakten ook kinderen bij gewond. Daarom organiseert hij voetbaltoernooitjes, zodat zijn leeftijdsgenootjes niet betrokken raken bij geweld. Ik denk zeker dat het helpt, alleen ik vind dat we wel wat meer steun mogen krijgen. En dat er meer mensen zeg maar, dit soort dingen gaan organiseren. En over een tijdje kan de minister opnieuw zo'n video opnemen. We gaan nog veel meer clinics organiseren. Nog meer evenementen. En we gaan uh, ja, zeker in andere steden gaan ook aan de slag. Het weer, de eerste sneeuw van deze winter is gevallen. In dorpen in de provincie Groningen, daar kan het plaatselijk glad zijn. Ook in de rest van het land kans op regen en wat natte sneeuw vandaag. Het is niet warmer dan een graad of vier. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu. nu. In Zandvoortse zaken. Welkom bij ZFM. De kant nog wel show. <laughs> ZFM. Het geluid van Zandvoort. Goedemorgen luisteraars. Het is ZFM. Het klinkt inderdaad. Nou, een dat een a, raar. Trek, trek, dat, trek dat handschoentje ja, er nou maar zet... af. Want het klinkt toch echt niet. Wat er een uier over Oh, dat scheelt. selt. Dat scheilt. Joe, Ja, De plastic boterhamzakjes zijn op Ik hele Ja, de plastic botrammetjes zijn. Die moeten op, er we erover hebben. Er een, we hebben er een handschoentje omheen Je gedaan. Dat dat zie je ja ja ja ja als, als, ja, ja. als, als uh, ja? gebruiken ja. ja, dat is twee vijf keer achter elkaar. <laughs> <laughs> het is nog wat vroeg, oké. Okay. Goedemorgen. Ja, ja, ja. Goedemorgen, Jaap, Frank en Ger. En ja. uh, geen Tino. vanochtend nee. Want die is uh, druk bezig. Elders. Druk bezig. Bezig is heel en niet buiten het huis. Hoor jij dat? Ja, ik ook. Ik weet niet wat dat is. Ik uh, denk dat het iets met... Uh, met uh, ik weet niet wat dat is. Ja. Ja, dat is er raar. zit een beetje een rare kraak op, uh, de, uh, op de lijn. Maar goed, nee. ja, dan moeten we nee. ons, uh, mogen we ons niet al uh, te veel druk over maken, denk ik. Toch? Of niet? Nee, nou ja, je ja. kan even kijken welke microfoon het is. Ik... Uh, nou. Nee, het is heel erg moeilijk, luisteraars, want het is een enorm technisch probleem wat hier gaande is. Oh, enorm, enorm. Uh, we, we, gaan, uh, we gaan gewoon uh, beginnen. Misschien denk ik, ja toch? Horen ah, de ah, ja, ah, ah, ja. ja ik, uh, ik ga niet uh, daarop uh, zitten wachten. Dus, wat uh, is de eerste plaat, Jaap? Wat denk je van Al Stewart? Wat een Want, goed plan, want mooi, het uh, jaar van de hond is al geweest, ja. dus het moet het jaar van de kat. Nou, dat is het dus niet, want het uh, houdt bij de grenzen op en dan heb je on the border. Heel, heel goed. <laughs>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 Ja, daar zijn we alweer, want uh, geluid, lag, uh, het, geluid, het geluid van de boerder. Ja, maar het, uh, het geluid, het lijkt net alsof er ergens een braadpan aan staat. Dus uh, ik weet niet nou, wat ja, het is, dan dan maar goed, we laten we ons uh, daar nou niet uh, van uh, weer houden... om gewoon verder te gaan. Want nee, we gaan dan, zeker verder. Ja, want uh, er is, is genoeg uh, te besproken. Ja, dat is leuk. Ja. Ja, wat, uh, wat doe jij nou, Frank? Ja, je hebt die koptelefoon. Uh, oh, ja, nou, het is de wel, de wel oh. een, een, een dag vol uh, ja. narigheid, Frank. Ja, geen de koptelefoon <laughs> valt in duigen. Ja, uh, het is, het is ja, ja. Goedemorgen, luisteraar. Uh, ja. ja, ik zal hem zelf wel eventjes. hard, hard. harder. Ja, ja. Het is wel nog wel erg. Koptelefoons, ja. Er is er nog wel eentje ja. hier, Maar uh, die, die, die andere, daar gooien we gewoon een ductape overheen. En dan is het allemaal weer in orde. Dus, dus, uh, ja. Maar goed. Heren, wat hebben jullie uh, allemaal beleefd dit uh, weekend? Nou, ik ben uh, uh, eigenlijk niet zoveel. En wij ben, uh, we hebben Kerst gevierd. Ja. En ik denk dat wij niet de enige waren. En uh, heel keurig, allemaal met, met drie mensen. En, uh, ja, nee. uh, maar, maar, wie, wie, maar wie was de derde persoon? In... Dat ga ik je niet vertellen. Nee, oké. Okay, nee, dat onderzoek. kan natuurlijk wel van onderzoek. Dat... <laughs> nee, duidelijk. Maar, nee, dat begrijp jij net zo goed als ik. Maar ja, heb jij... Uh... Jij bent niet uh, op je, op je reis. Nee, heb je ik, ik, niet, heb he? gewoon, uh, ik ben gewoon thuis gebleven. Ja. Uh, ja, kijk, ik weet dat er in de, bij de kijkbuistips... Uh, door Tino een paar weken terug uh, werd uh, buiten de uitzending om uh, verteld over uh, Home Alone. Maar ik vind het altijd een kersttraditie. Dat ding moet er altijd uh, bij mij. Jij, uh, hebt hem weer gekeken. Ja, ik heb hem weer ja. gekeken. Dus, ja. dus wat dat gaat. Uh, Trouwens, heb ik, ik, heb mee, ik heb mij gemaakt. Ik heb ook nog leuk nieuws. Een Fransman ja. heeft het wereldrecord zitten in ijsblokjes verbroken. Oh! He, dat, is toch wel... dan? dat is maar dus langer dan Wim Hof van 1 uur en 40 ja, minuten. Is dit is 2 uur en, uur en 35 minuten met zijn nek in de ijsblokjes. Ja. Nou, dat Zo. is 40 minuten langer dan zijn voorgang. Nekkie is er wel af, denk ja. ik, uh, op een gegeven moment ook ja. bij deze man. Dus ik denk, je bent niet goed bij je hoofd als dus je dat doet. Het is <laughs> toch wonderlijk dat uh, hoe, hoe, een, hoe veerkrachtig een, uh, of hoe sterk, ik weet niet hoe je dat zou moeten omschrijven, een menselijk lichaam ja, is. Bizar, ja, bizar ja, hè? Dat je dat kan trainen ja. ook. Kijk ja. hm. kijken ze mij gek als ik hem over en buiten loop. Nou, Precies, nou ja, ik wou het net zeggen. Je, je begint er zelf over. Dus. <laughs> maar ben, ben jij ook van plan om in ijsblokjes te gaan zitten, Frank? Nee, die, die zee gaat mij te hoog. Maar uh, een uh, lekker wandelingetje. Uh, zonder ballast is heerlijk. Ja, maar het is, dit is, het is nu uh, 2, 3, 4 graden. Ja, maar en dan loop jij gewoon in een bloesje rond. Ik heb dat gisterenmiddag ook weer gedaan. Heb je nooit een koudje opgevangen? Nee, ik mag het afkloppen. Dat kan nu niet, want ik heb twee handen nodig om de microfoon, de headset <laughs> vast te houden. Blikker die uit elkaar. Ja, maar ja, dus uh, zou ik dat doen. Nee, Vandaar de term plakbandomroep mensen. Dus ja. dat uh, hebben Precies. we dan ook weer meteen uh, gehad. Ja? ja, maar geen uh, last gehad van uh, wielrenners tijdens het fiets? Nee, nee, nee, nee. Ik heb, uh, wat weet je, het laatste wat ik gedaan was op 24 december. Dus uh, dat is donderdag. Dat is alweer bijna een wedstrijd. Geleden dat ik eventjes nog wat dingen ah, ja. moest doen, maar uh, nee, ik uh, 25, 26, 27 en 28 december. Ben ik gewoon netjes binnengebleven, en ja, vandaag hoor. ben ik weer voor het eerst even buiten. Dus, uh, ja, en het is natuurlijk ook uh, aftellen geblazen, en, en iedereen is benieuwd hoe of het uh, oudejaarsavond in het licht van de corona maatregelen het vuurwerkverbod zal verlopen. ja. En wat, wat zal er gebeuren allemaal, zeg? Nou, ik denk ja. dat er wel een feestje wordt. Nou, ja, uh, ja over feestjes uh, gesproken. Uh, het, uh, het, uh, het jaar alsnog knallen, dat kan in de vuurwerk vernietigen in Zaandam. Dat, uh, dat, schrijft, dat schrijft hier uh, dit bericht. Oh. Dus... oh, heel goed. Ja. ja. Okay. Nou, het, is, het, is, het is wel uh, raar. Uh, uh, er wordt ook uh, in het bericht gesproken alleen zogeheten F1-vuurwerk... Maar wat ik daar maar bij moet voorstellen... Formule komt, uh, komt Louis Hamilton dan voorbij ja, ja. in de Mercedes? Dat, dat idee? Ja, <laughs> dat zit ik me wel al echt als, af te vragen. Als je als het echt gezellig weer hebt, moet je even naar Veen gaan. Ja, Ja, gaat ja, uh, nou, het, het heel goed. Jou, ja. Het ja, daar kan, kan je het lekker je hebben. Hebt al die klootzakken staan erbij te kijken. excusez le Maar ja. zal jouw auto maar zijn van je zeer ja, centen... met je WA-verzekering. Ja. Die ze daar je je ook laten opgaan. Ja. Wat een tuig, jongen. En wat zeggen dan sommige bewindvoerders... Nou, we hebben maar niet ingegrepen, want dan kon het wel eens uit de hand lopen. Ja. Is dat de wereld op zijn ja. kop was. Ja, het is al uit ja, de op het is hand gelopen. Ja, is ja. Ik vind ja. dat je echt met dit soort gasten moet je met een brandweer komen... met een hoge drukspuit en gewoon al die gasten wegspuiten. Ja, eens. Goed, Huppakee, goed, ja. weg ermee. Goed plan. Ja. Ja. Ja. Nou, ja. Ja. nou, daar zijn we dus over eens. Ja, ja en, en het zou ook <laughs> nog leuk zijn als er wat verf kon worden vermengd in het spuitwater ja want dan weet het hele dorp nog een week daarna dat die gasten zijn geweest. Het pek en veren ja. eigenlijk. Het, het, ja. het pek en syndroom. Ja. Ja. Het pek nou. syndroom. Van <laughs> nou, uh, kijk mij is, uh, stout geweest zijn met we ja. jou Hij gaat niet mee in ieder geval met de zak uh, naar uh, de Noordpool. Want de kerstman is net uh, geweest. Dus dat gaat niet door. Het ja, is, is echt gekhuis in Nederland. Ja. Het is gek huis, dus ik ben benieuwd wat het gaat worden aanstaande uh, uh, oud en nieuw. Ik, weet ik het geloof ook dat Zandvoort wel redelijk rustig is. Nog wel. Volgens nog wel, ja. ja Want ik sprak ja, de politie, kan... die zei nee ja. hoor, het is rustig, we hebben ja. er niet zo last van. Hm. Nou, dat kan... vind ik dat, dat... jongens, dat ziert uh, ons. Dat ziert ons, ons. ons. Nou, laten we in het kader daarvan een mooi muziekje opzetten. Nou, Juist, die mag, maar... jij, uh, bij me, mag jij wel uh, erbij doen. Uh, ik uh, atomisch. <laughs> atomisch? Nou, zo heet het liedje. Oh. En voor wie is dat dan? <laughs> Blondie zeker, hè? Blondie, hoor. Dat dacht ik al, ja. Oké. Wow. Heel veel en Harry. Harry. Veel Harry. Veel herrie. Veel herrie. Ja, is dat zo? Ben je oud ze 75. Ja, dat vertelde ik je net. Eigenlijk ja. moet jij eigenlijk Ik zie jij hier ook staan, man. Dus, uh... ja, dan en dan er... moet, jij, dan moet jij zeggen, nee, hoe oud nee, is hij? Nee, je? hoe oud is hij, Nou, 75 jaar. <laughs> nee, dat dus zeg ik <laughs> 21. <laughs> nou, dan. 21. Hey, nou, oh, ik wat mag wat dan? ook nog even uh, complimenteren. Hey. Frank heeft een... Uh, wat is het voor een taart, Frank? Het is een, uh, een chocolade taart met uh, gekaramelliseerde pecan nodig. Ja, nou, het is echt bizarlijk. Gemaakt door uh, mijn uh, schoondochter dank uh, mm, je ja. ja, dankjewel ja, hoor. Een heerlijke ja. taartje hoor. Ga ja. daarmee door. Zeg jongens, uh, nou ja, heb jij daar niet zoveel last van met je fiets met zijtassen Jaap, nee. maar uh, ja. G, ook nog altijd met een fossiel brandstof aangedreven voertuig, Absoluut. Ja. zou als hij het allergoedkoopst binnen Nederland willen tanken, naar Friesland moeten afreizen, naar het ja. uh, Alloude Sneek. Oké. Okay. Sneert. sneert. Sneek. En dan kan je goedkoop tanken. Goedkoper dan in de rest van Nederland klaarblijkelijk. Ja. Maar ik geloof als goede tweede is het, uh, uh, het miljonairsdorp Bladikum, Ja. fucking places, is de dan goedkoopste. Dus ja. Dus moeten we tanken in Bladikum? Ja, hoor ik jou ja, nou, dat nu zeggen? Je kan uh, sowieso uh, dan toch maar beter wat investeren in goede brandstof. En de, de Excellium 98 kopen. In Maakt helemaal niks uit. Nee? Ja. ja, die Excellium wel. Ja, die premium dat... brandstoffen zijn beter. Maar de gewone uh, 95 ja, dat... komen dat... allemaal uit één Als ik het alweer zo hoor, dan is het eigenlijk... Uh, ja, weet ik wel. Uh, ik, ik, ik heb alweer het idee dat we bezig zijn met het onderdeel autonieuws. Uh. Nee hoor, ik kwam dit toevallig <lacht> tegen in de nee, je kan je Autonieuws <lacht> je kan... komt straks. Autonieuws komt straks. Uh, heb, je, heb je dan wat autonieuws uh, of niet? Uh, nou, zoiets, ja, eigenlijk, uh, in... eigenlijk meer in de tip. Want uh, in alle eerlijkheid. Ik heb over de, de, de allermodernste auto's. Met name die uh, elektrisch aangedreven auto's. Uh, hmm. Helemaal niets te melden. Anders dan dat, ik het, uh, dat het niet mijn ding is. Maar goed. De echte vervuilers zijn de elektrische auto's. Absoluut. Ja, de echte vervuilers zijn de elektrische auto's. Ja. ja. Hoezo? De accu's waar jouw productie ja, nou, De productie, productie en, en, en de... de, de hmm. ja, de recycling van het uh, hele accu. -verhaal. En buiten dat. moeten ze ook nog. Uh, um, uh, zeg maar uh, elke dag uh, aan, de, aan het stroom. En ja. dat zijn allemaal fossiele brandstoffen. die daarvoor gebruikt worden. Dus ja, jongens. Uh, ja. Laat, je, laat je niet in de maling nemen. Ze zijn nu wel al heel hard bezig. om de, de infrastructuur. van het, de elektrische bekabeling. ondergronds door Nederland aan te passen. Oh ja? En dat is natuurlijk wel een ding. Okay. Ja, wat ik vorige keer zei. over 30 jaar, wat die idioten willen. En dan moet iedereen dus elektrisch koken. En rijdt iedereen elektrisch, is wat ze hopen. Maar dan kom je dus thuis dat je werk en dan staat het voor aan, elektrisch. Ja. En iedereen uh, gaat zijn auto opladen, elektrisch. Dus op een gegeven moment krijg je zo'n piekbelasting van het net. Ja. Dat de kabels uh, liggen, te smeulen onder het asfalt. <lacht> ja. dus um, dan moeten ze nog even uh, in hij, hoofd. Uh... Hij is er niet, maar we hebben hem wel telefonisch uh, erbij even. Ach nee, even ach, nee. Ja, we, uh, we hebben Tino nog eventjes. Goedemorgen Tino. Goedemorgen. Je, Goedemorgen. Mist, je mist wel een enorm lekker taartje, uh, Tino. Is mijn kabel, ik hoor net dat mijn kabel gesmolten. <laughs> nee, niet die voor jou. Hey, jongens, luister even. Ja. Uh, ik, ik weet wat de hakkenpiel is en het slobbertje ben ik ook achter. Binnenachter, oh, achter. heb je onderzoek gedaan dan? Ja, dit is wel, dat heet internet, ja. nee. <gül> dat Volgens mij waren dat webertjes, maar voordat ik, bedoel, zeg het even, ik moet even iemand gaan bellen die het echt weet. Ja. Maar een hakkepiel, dat is iemand die met een stom mes onhandig is, of ruw. Dus waarschijnlijk heeft hij op zijn vrouw het neergestoken, Maar hij kwam om zijn hele slechte slagen. Weet ja. je wie we gaan bellen? Ja. Tom Drommel. Dat, dat, dat lijkt me sowieso een goed idee. Ja. Tom Drommel weet maar er, er alles van, want die... is dus de hakkenpiels is iemand die dus uh, uh, onhandig is met een, met een mes. Ja. ja. Aha. Dus dat is Na, één. Ja? En ten tweede, het slobbertje, ja. nou hij voelt hem al, dat is iemand die gewoon, het is een ander woord van borreltje, Even een slobbertje nemen. Maar, voordat, eh, voordat deze familie, en ik weet niet wat familie het is, meteen wordt beticht van allerlei uh, onduidelijke uh, uh, handelingen, uh -huh. het kan ook voor koffie staan. Of, uh, uh, dus het kan ook een wijntje zijn geweest, een koffietje, Of niet meteen iemand die keihard en hard lekker is geweest. Oh, nou, dat is maar ik ga er maar vanuit dat dit slobbertje bij die familie, dat die, de, de persoon die genoemd wordt, dat die dan af en toe een klein slobbertje nam, zou ik maar zeggen. Ja, ja dat denk ik ja. het ook wel, want dat was helemaal toen ter tijd uh, gebruikelijk in het lokale dorp kroeg. Ja, ja bij, bij het wapen van Zandvoort werd dan de vis uh, uit. Uh, daar, daar komt het wel van de bloedbuurt vandaan. Dat is de oudste, hè? Uh, ja, daar woonde ik in de Bloedbuurt, de Spoorbuurtstraat, in de daar allemaal. Ja, dan hadden die mannen hadden de vis gebracht aan het café van het wapen. Dan werden ze uitbetaald natuurlijk meteen en dan sopen ze het ook meteen op. Dat was de bedoeling, dat was de truc. Hm, yeah, ja, ja, ja, even bij het café. Ja, en dan kwamen ze thuis en moeder, de vrouw die vroeg wat geld was, ja, dat was ze niet, die kregen een partik op hun hoofd. Ja, van hun moeder met een, met een deedroller. Ja, daarom heet het de Bloedbuurt. Ja, oké. Okay. Ja, Kommerenkwel.nl toen tertijden. Ja, nee, goed. Ja. Hey, jongens, nou jullie even, want ik, ik moet zo naar gaan. Ik heb best wel een leuk gesprek denk, met meneer Six. Ja. Dus meneer Six de elfde, dus uh, de, als hij de als is dus het 9 dus de elfde nee. Jan Six. Maar ja. is die de, ook van het verhuurbedrijf? Ja, bij, ja precies, van uh, sheik, met een T erachter. Dat is de verleden tijd. <laughs> ja. Dat is die super. Nee, hij is, dit is de man die, uh, die uh, twee Rembrandts heeft gevonden. Oké. Okay. Uh, en hij is Jan Six moet je maar eens opzoeken. Uh, S-I-X, uh, dat is een van het geslacht Six ja. die ook door Rembrandt is geschilderd destijds. En deze man is en kunsthandelaar en uh, Rembrandt-specialist. Uh, dus daar ga ik direct even een gesprek mee, uh, mee aan. Buitengewoon interessant. dat is een van de weinige mensen ja. die gewoon in zijn leven twee Rembrandts heeft gevonden. Ik vind alleen lelijke schildrijver Ria Falk in mijn schuur. Ja. Nou ja, is ja, ja, misschien ook wel. Ga, ga je dat hem ook vragen? Of die of die, die ook kan taxeren? Ik ga een foto maken van schildrijver hier. Maar GELACH Nou, graag dat je geen foto van haar zelf maakt. Nee, nee, nog niet. Nog even, toch even over die kunst gesproken. Er schijnt iemand 80.000, maar hebben jullie Mona Lisa wel eens gezien met Louvre of niet? Nee. Nee. nee. Jezus, dat is dat ja, die cultuurbarbaard. Ja, ja, ja zoveel geld heb, geld heb gezien ik niet om naar school... Parijs te gaan Ik nu. heb het Zo wel gezien met het schoolreisje, met de Wim Gertenbach schoolreis heb ik het toen verteld. Dat is al heel lang geleden, maar... Ik ken ook mensen, ja, ja. Ja. Ken ook mensen die de onderzetters van de Mona Lisa. Zo lust ik er godverdomme allemaal. <laughs> nee, maar er zijn dus mensen, dit is iemand die betaalt nu 80.000 euro, die mag dan s'avonds laat mag iets eentje voor, voor de Mona Lisa gaan staan. Even naar de glimlach kijken. Ach, wel, dat wel dat niet. Volle, ja. Dat is geen geld. Nee. Ja, zo wilde ik uh, naar het melkmeisje, maar de melk was op, dus ik hoefde niet te komen. <laughs> uh, weet je nog, in die, in die, mooie, in die mooie glazen flessen de melk vroeger? Ja, van de sierkan. Ja. Ja. Zo. Moesten we, moesten we de doppen sparen voor de arme mensen in het uh, continent zo. Afrika? Voor de, zwaar, voor ja. de zwarte negertjes. <laughs> ja, dat werd echt gezegd. Ja, ja. ja. ja. Wij moesten zilverpapier sparen, met mijn grootmoeder ook. Uh, en dat? Er zit 0,0001% zilver geloof ik in zilverpapier. Ah, b..., ja, dat is aluminium. Aluminium aluminium. Ja, dat is aluminiumfolie. dus yeah. dat. Yeah, nou goed, dus ik, dus ik ga er zo weer van tussen en ik ga het jullie wensen. Nog even, tot slot, hebben jullie de kortingsactie van Ikea al gekregen? Nee. Want daar je, jullie zijn nooit naar de Mona Lisa, ga maar vast als in die Ikea. Gekregen. Nee, ben nee, ik niet, niet geweest bij die nee, Ikea. Ja, wel, ook dan dan niet, Ikea niet mee te maken. Wel. Ja, Ikea wel. Jezus Christus, jongen, waar hebben, jullie, waar hebben jullie gezeten al die tijd? Onder een steen hier, Tino. <laughs> ja, blijkbaar. <laughs> maar, of onder een stapel kranten die ik nog voor, moet ja, bezorgen. Ja, ja, ja precies. <laughs> voor de studio verzetten ja, van. Is actie van Ikea in het leven geroepen ja. uh, om uh, met een kortingsactie voor zwangere vrouwen. Oh, ze moeten dan ja, als je zwanger bent, dan heb je zo'n predictortest, dan moet je al plassen. Ja. Ikea heeft nu bedacht dat je op een uh, over een strookje papier heen moet, moet plassen en dan ko komt het percentage korting naar boven. <laughs> God, je bent niet goed. <laughs> hey, <seriously. laughs> ja, maar wat is daar gek aan dan? Ja, niks. Dat hebben allemaal dus gedaan, toch? Toch? Ja. ja ik, ik, ik kan me nog iets uh, van jou herinneren. dat je op een, uh, op een krant iets uh, hebt uh, gedaan. Ook voor een onderzoek ja, of wat dan ook. Oh nee, nee. Uh, een droom in de krant inpakken. en dan aansteken. en bij de kosten voor de deur leggen. Ja, dat is leuk. Ja. ja. Zoiets. Bij ja. Oude Pieter, die ging met die krant in er drie keer in. Letterlijk even guren. Goed. Mooie oh, man. Ja. Ja, helemaal goed. Wacht, ik moet oversteken. Ik ga jullie zien en spreken weer. Ja, is goed. Hoi. Bye, bye, bye, bye, bye, bye. Dat was Tino. Dat was Tino. En Tino is er natuurlijk volgende week weer wel bij. En nou, wij laten maar even een stukje... Muziek? Ja, ja, ja. Ik hoor dames en heren. En dit is er een van een tijd geleden. En ik vind de muziek trouwens veel beter dan de top 2000. Oké. Okay. Wat dan? Dans je mee? Hè? Huh? Really But baby it's cold outside. I've got to go is so nice. hand. They're just like a My ice. mother will start to Beautiful, worry. Beautiful, what's your hurry? And father will be pacing the floor. Listen to the fireplace So roll. really, I'd better scurry. Beautiful, please don't well, hurry. Well, maybe just a half a drink Put more. some records on while I pour. The neighbor's might think. Maybe it's bad out there. <laughs> See what's in this drink? No strain? cabs to be had out there. I wish I knew. Your how eyes are like starlight. To now. break the spell, I'll take your hat. Your hair looks warm. I well. ought to say no, no, Mind no. Mind if sir. I'm moving? At closer. least I'm gonna say that I tried, What's try? the sense of hurting my pride? I really can't sleep. Baby, don't hold out. Oh, baby but it's cold, cold outside. outside. I simply must But go baby, it's cold outside The answer But is no baby, it's cold outside This welcome is big. lucky that you dropped So nice it. and warm Look out the window At that My store My sister will be suspicious Gosh, your lips look Delicious. My brother will be there at the door My maiden aunt's mind is Ooh, vicious. Your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette. More. Never such a blizzard before. I've got to get But, home. Baby, you freeze out there. Say, uh, lend me a kiss. It's coal. up to your knees out there.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 Is D. en Bing Crosby en Baby Scholes. Dat staat bij ZFM, dames en heren. Het enige twee uur dat het gewoon hier nog ZFM heet. En uh, dan weet je dat. Dan kan je daar uh, even, uh, even, uh, even nog één ding. Ja. Dus uh, 8 en 10 heet het Alternative FM. Maar dat is ook, heet het ook niet anders. Uh, dus, uh, ook. <laughs> dat ik ook goed. <laughs> maar op om, om de huid er nog zo goed uitzien, jongens. Want ik heb dus begrepen dat de mensen met de uh, kerstdagen... Wat doe je, van nou? Wat doe je van nou? Die hebben gewoon meer dan uh, 6000 calorieën per dag lopen. He? kanen. 6.000. 6.000. drie keer de hoeveelheid die je nodig hebt. Ja. Dat uh, betekent dat jij uh, aardige uh, wandelingetjes uh, dan nou, zou moeten doen als uh, je dat uh, ja, Maar uh, er is dus een uh, mevrouw Janneke Wittekoek zij is cardioloog. Janneke ja, Wittenkoek. Die, ja. En die, die heeft dus wel aangekondigd dat uh, Nederland niet alleen veel dikker wordt, maar ook nog veel dommer. Ja. ja. Dus ja, dat zijn geen hoopvolle berichten, jongens. Nee, maar dan moet, uh, dan moet je dus in beweging komen. In moet beweging. je meer doen aan ja. sport. Dat is een leuk bruggetje. Ja. Want dan komen we uit bij Hans Botman. Goedemorgen, Hans. Ja, goedemorgen allemaal. Goedemorgen Hans. Goedemorgen Hans. Dat is een leuk bruggetje gemaakt, hè? Ja, ja zeker een aardig bruggetje. Zeker, zeker. Van, van gewicht, van gewicht naar, naar sport. Dus uh, ja, dat moet Ja, kan ja, wel. Even terug komen op de Tino. Die is dus bij de Young Six. Er was van de week ja. een aardig doc documentaire over die Six. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Nee. nee. Uh, dat was op televisie. En uh, hij krijgt de groeten van Sander Bijl. Wie is dat? Oh, Sander Bijl. Nou, Sander, Sander Bijl, want hij had die, die, die, twee, die twee Rembrandts gekocht, zeg maar. Mm. Tenminste, wat het Rembrandt zijn. Maar die zonder Bijl, die zei dat uh, ze eigenlijk een afspraak hadden... dat ze samen hadden uh, moeten kopen. Dus die hebben enorme ruzie gekregen. Maar dat was een aardige documentaire. Mm. Dus ik, ik hoop dat hij die zonder Bijl nog even noemt uh, bij uh, Jan Zicht. Nou, uh, nou dat... We even naar de sportlaag. Ja, dat is bijna voorbij. Yeah. Uh, ja. Uh... We gaan een beetje terugkijken. We zijn vorige week al een klein beetje begonnen met de lijstjes. hè? Want je... Is het is een tijd voor de lijstjes. Hmm. Ik, ik ga even terug naar uh, het afgelopen jaar. Uh, naar de sporters die ons zijn ontvallen. Ja. En uh, dat zijn er toch een hoop geweest. opvallend veel voetballers. Oké. Okay. Ja. Uh, nou, ik heb altijd gezegd dat voetbal heel slecht voor je is. Jij ja, zei het, nou, het nog. Ja. Ja. Nou, net op, uh, wat ik allemaal ga zeggen. Nou, je drukt wel erg druk in het doel. Eddie Pieter Schraabland. Ja. Nou, die uh, is ons ontvallen. Pim, die uh, ging in de... Eddie Pieter Schraabland, de keeper van uh, Feyenoord en Ajax. Ja, Pim Doesburg? Ja, eh, ja nou, rustig aan. Ik weet ik ben nog niet klaar. sorry. Nou, die erdiepieden die, graag van een klein dingetje eromheen te tellen. Die ging in 1958, 58 van Ajax naar Feyenoord voor het enorme bedrag van 134.000 gulden. Ja, Dat is een wereldbedrag. Eh, eh, ja, ongelooflijk hè. Een <laughs> wereldbedrag. Ja, wereldbedragen wereldbedrag, hè. Ja. Dat is die, die 69 zijn laatste wedstrijd van uh, voor Feyenoord. Uh, maar dat was een heel, meteen een hele mooie, de finale Feyenoord-Celtic uh, in 1969. Uh, nee, dat was in 1970. In 1969 speelde Ajax nog, sorry hoor. En, uh, hij was toen al uh, in, in, in de competitie vervangen door Eddie Trijpel. Maar Happel liet hem toch die laatste wedstrijd spelen. En uh, Nou ja, goed, het, uh, meteen met die winst. Nou, Pim Doetwerd, uh, wat uh, Jaap al zei, uh, PSV. En dan hadden we in het buitenland nog Ray Clemens. speelde 665 keer voor Liverpool... Uh, in de verdediging, uh, ook een uh, paar aardige voetballers uh, zijn weg. Wim uh, Zuurbeer. Uh, vier keer, uur, uur op e finale. Aardige finale, uh, carrière gemaakt natuurlijk bij Ajax. Twee keer wk K-finale. Barry Hulsoff is er ook niet meer. En in de verdediging stond ook nog Frits Flinkevleugel, Nou, Frits Flinkevleugel nou, Ja, heeft Frits. Hij een natuurlijk een, een, een, een Sonnenfoortse uh, link, ja. hè, waarbij hij ja. de tijd gewoond. Wil jachten erg graag, deed altijd mee aan het... Uh, ...aan de over Rotenooy in Café Bluis. Mm. Uh, dat vond, vond hij geweldig. En, uh, maar hij, in de tijd dat hij speelde in de jaren 60... Uh, ...vond hij zijn slijterij in de Spanendommerstraat in Amsterdam... ...en zijn sigarenzaak in de Kinkerstraat... Uh, ...dat vond hij eigenlijk belangrijker dan het voetballen. Mm. Dus hij is, uh, hij is er nog niet echt rijk door geworden, volgens mij. Nee, maar hij heeft uh, toch ook bij FC Amsterdam uh, gespeeld. FC Amsterdam, nou dat was zijn grote uh, doorbraak eigenlijk. Hè. Ze hebben een paar hele aardige uh, resultaten geboekt met FC Amsterdam. Mm -hmm. En uh, nou ja, er was Fris, fris Flinkelvleugel een uh, enorme in. Mm -hmm. Op het middenveld hadden we niet zoveel uh, dit jaar, uh, Nobby Styles in, uh, in uh, uh, Engeland speelde voor Manchester United, uh, uh, DK 1966, speelde nu ook. En hij is eigenlijk beroemd geworden door de beelden die je toen uit zijn uitgezonden na de wedstrijd. Dan liep hij uh, naar de zegen op Duitsland, toen ze wereldkampioen waren. En liep hij, liep hij met een, in de, in de ene, ene hand met een beker en in de andere hand dat is het kunstgebied. <hijs en dan> <hijs> <hijs> daar, is, daar is hij eigenlijk beroemd door geworden. Ja. <laughs> nou ja, goed, voorin uh, was het ook druk. Uh, uh, de bekendste was natuurlijk Diego Maradona, hè. dat was een uh, geweldige voetballer. Ja. Paolo Rossi hebben we het ook eerder over gehad. Rob Rensenbrink, uh -huh. ook overleden. Het slangenmens. God, dat ja. is wel positief nieuws allemaal, hè? Ja, zeker. Ik, ik noem bijna de laatste. Frank Kramer, hè, die... Uh, uh, ja, die... De voetballer van Telser en Dam. Daar, daar heb ik zo nog wat over, over die Frank Kramer. Maar ga, ga even door. Ja, is nog één dingetje. Die was ook commentaar op Eurosport, hè? Ja, en, ja, ik heb nog iets over Frank Kramer. Hij, uh, hij heeft uh, nog een beetje meestal playbacken met uh, Full House. Standing on the inside. Ja, heb je dat? Uh... De standing on the inside. Dat is een grote hit geweest. Dus. Ja, ja, ja. Hij was ook ja. zelfs te, te zien. Maar hij heeft nooit meegezongen. Dat zei hij ook. Ja, dat zou best kunnen, want hij stond wel in een koortje inderdaad. Ja, playbacken. Dat deed hij, maar meer niet. Nou, mooie man. Laatste wedstrijd die hij bekommentarieerde was in de Amerikaanse competitie midden in de nacht. En toen heeft hij alleen maar zitten raaskallen en een beetje over zijn eigen carrière gehad. Droeg nog een gedicht van Willem Wilming voor. Dus eigenlijk heeft hij eigenlijk geen één woord over die wedstrijd gezegd. Ja, één keer. Dat er iemand een doelpunt maakte en dat vond hij later eigenlijk jammer dat hij dat toen gedaan had. Ja. Als hij daar niet over gezegd had. Ja. Nou ja, de scheidsrechter is Frans Berks natuurlijk ook uh, overleden en op de bank zat uh, Tony Bruins slot de bekende uh, van Barcelona en Cruijff. Ja. Maar ja goed, de meeste indruk maken toch wel uh, wanen van ruiven. Ja, uh, ja. Zegt de nou nu iets? Ja, mij zeker. En Um, ik kan me ook me herinneren dat ik uh, daarom... De, de, dat was het begin van dit uh, jaar dat zij uh, op een gegeven moment... Uh, op trainingskamp uh, was gegaan, ergens in de Pyreneeën geloof ik. Ja. En uh, op een gegeven moment kreeg, uh, kreeg uh, zij last van een auto-immuunziekte. Ja. En ik, ja, ik was daar echt uh, uh, toch wel uh, een beetje van de leg af, moet ik uh, bij zeggen. 27 jaar, hè? Ja, ja precies. Dus, uh, topsporter en, en dan op deze manier... Uh... Komen te overlijden. Ja, Kobe Bryant, Kobe Bryant uh, de basketballer van LA Lakers. Ook zo'n. Uh, dat hakte er ook in. In huh? januari hey, kreste niet met een helikopter in Amerika. En uh, ik zag dat op Twitter. en ik denk, nou ja, ik zet de CNN aan. En ik heb gewoon anderhalf uur naar beelden gekeken van een rokende. Een rokende uh, helikopter. Ja. Die, uh, waar, waarin negen mensen zaten die uh, overleden waren. Ja. Uh, nou ja, dan de laatste uh, Sterling Moss. Ook een bekende ja. Man. Ja, ja, ja. Ja. Een naam uit, uh, uit uh, de Formule 1-wereld. Maar ja, die is door de ouderdom gestorven. Hè? Niet helemaal waar, hè? Ja, nee? Nee. Hij, uh, ja. hij uh, had zijn grote succes eind jaren 50. Ja. Maar het, het was toch eigenlijk de, de poly door van de oudersport. Want hij is. Hij is vier keer tweede geworden in het WK. Hij is eigenlijk ja. nooit wereldkampioen geworden. Nee. Maar toch een hele bekende naam. Hij uh, haalde 16 zege's en één keer won hij op stand voor dat was in 1958, met een. Ja, dat weet ik niet. Ferrari of zo? Ja. Of wat was het? Nee, met een Van, Van Mol, volgens mij. Van Mol. ja. ja. Dat, dat was de tweede die ik in mijn hoofd had zitten. Ja, ja, oké. Okay. Nou, goed, alles komt rijden, jongens. Dat weten jullie ook een grote carrière. Zie je ja. Hier aan uh, Irene Wust en Sven Kramer uh, afgelopen dagen. Uh, in kwalificatiewedstrijden zakten ze door het ijs, om het zo maar eens <lacht> te doen. Uh, krap op de wat natuurlijk. Ja, er, dat, er lagen wat wakker oh. uh, lag ja. op die <lacht> kustijsbaan, hoor. <lacht> ja. Wat woordspeler. <wat>, ja, <lacht> <lacht> <ja. lacht> ja, ja, ik ben, hier, ik ben, hier, ik ben hier in het EK in en De uh, En tot, tot overmaat van ramp uh, uh, uh, verloor Sven Kramer gisteren ook nog zijn nationale record op 10 kilometer. Aan uh, Patrick Roest. Dat gaat goed. Ja, die maakt de tijdje gisteren <laughs> zomerregen. Zomerregen is tussen 12, 35, 20. Een enorme mooie tijd. Tweede tijd ooit. Mm. En uh, na de 12, 33, 86 van uh, Graham Fish, en Canadees. In februari 2020, dat is het Wereldrecord. Ja. Maar die juridische, er zat er maar twee seconden onder. Dat was op zich heel knap, natuurlijk. Ja. Um, nog iets, want, uh, ja, dat want uh, bij dat schaatsen waar jij het over hebt, er is er nog eentje die, die zwaar door het ijs is gevallen. Dat is de Olympisch gouden medaillewinnaar Esmee Visser. Die schijnt er ook helemaal niks van gebakken te hebben daar. Nee, dat klopt, ja, inderdaad. Dat was ook. ja, uh, nou, zo zijn er meer natuurlijk, hè, die waarschijnlijk ja. uh, niet, niet gewoon niet in, in vorm zijn. Of, ja. Ach, het gaat allemaal goed komen. En te, je moet het zo zien, het is maar een spelletje. Ja. Het is maar een spelletje. Ik dacht dat je het nooit zou zeggen, maar dat is natuurlijk wel zo, ja. ja. Toch, Hans? Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Ik wens eh, jullie allemaal goed uit, hè, en, en uh, houden het rustig. We zien elkaar volgend jaar weer, hè. Je bent een helder jong. Bedankt, Hans. Mooie wisseling, hè, van het jaar. Ja, ik hoop het wel, ja. ja. Zet hem op. Oh, ik... Hoogvuurwerk, thuis. Hoogvuurwerk thuis. Het komt helemaal goed. Oké. Okay. Doe, doei, doe, Doei, doei. One morning I woke up and I knew. I knew. Jij bent chef Plaatjes chef Plaatjes, Ja, ja, ja. Uh, dit, uh, is dit is de... van uh, het album Deze Vu. Deze Vu. Oh, ja. Uit, ja, uh, uit, ik denk uit... Uh, 72? Het zal erom uh, hangen, ja. En uh, ik weet dat mijn broer had uh, dit, uh, dit, uh, deze, uh, deze, dit album gekocht. Hm. En uh, ik mocht er niet naar luisteren. Waarom niet? Omdat ik het niet... Uh, ik mocht hem niet aanraken natuurlijk, want het was... was van hem. Ach. En, en als hij even weg was, zet ik die plaat ja. uh, op. <coughs> nou, zo werkt dat dan in... Uh, in uh... Hey, even, uh, nog over auto's gesproken. Uh, ja. uh, er is in uh, Duitsland is er een man die heeft zich expres 20 keer laten flitsen... in de auto van de baas, maar vergeet een klein detail. Hm? Uh, hij vergat het detail uh, dat... Uh, uh, uh, helaas voor de man werd de Fiesta toevallig ontdekt door medewerkers van het stadsdeelkantoor. En hij werd opgepakt toen hij wilde wegrijden. Dus hij, hij, hij uh, was uh, een, een, een keer of uh, twintig was hij langs een, uh, een camera gereden. Ja? Tot 127 uh, kilometer per uur op een weg waar, hij mag, waar 70 mocht. Dus dat heeft hij twintig keer gedaan. Ja? En uh, zijn hand uitgestoken en de gekke bekken getrokken. <laughs> en, uh, en toen dacht hij van, namelijk uh, mijn baas lekker te pakken. Maar toen zag iemand van het stadsdeelkantoor, zag die auto en die had dat gezien. Oh. <laughs> maar dan ben je pakken aan de beurt zeg. Goed hè? Ja, ja uh, dus die wel, ja. heeft daar aardig in zijn portemonnee moeten tasten om de boete te kunnen betalen. Dat hoeft dan nou, de baas de twijfel, niet ja. te doen. Ja, want ja. Dat, uh, dat, dat lijkt mij toch wel heel erg uh, duidelijk. En Tesla <laughs> laat het, uh, het klaksongeluid aanpassen. Je kan met een uh, mekkerende geit nemen, of een scheet, of uh, <laughs> uh, la cucaracha, of uh, nou, noem maar op. Nou, scheet is misschien nog leuk. Scheet is leuk. Als je hem twee keer hebt gehoord, ben je er ook klaar mee. Ja, maar, maar ja, dat hoef heb, ik ja. Geen, heb ik geen Tesla voor nodig, kan ik ja. zelf wel regelen. Nee, precies. Je hebt er He? een hele machine voor gegeven, Ik heb er een hele ja, machine ja. voor gegeven, Een De vaartmachine. Vaart, vaartmachine. <laughs> ja. Maar vol, volgens mij uh, heeft uh, Tim Coronel die heeft dat volgens mij een keer gedaan... bij de Parijs Dakar. Die reed in zo'n open wagentje. Ja. Ja. En dat was ook een fluisterstil wagentje was dat. En op een gegeven moment had hij daar toch een soort geluid... dat je hoorde... Ja. Dat heeft hij toen gedaan, ja. Om de, ja. Het was heel erg experimenteel wat, uh, wat hij toen de uh, tijd deed met, uh, met zo'n auto. Ja. Uh, want het was volgens mij ook een elektrisch ding. Maar dat ding dat maakte geen herrie. Dus op een gegeven moment hadden ze bedacht... dat ze daar ook iets van een geluid uh, eronder moesten zetten. Ja. Dus dat Normaal. hebben ze toen gedaan. Ja. Ja. Hey, mag ja. ik even... Ja? Zet hem eens open? Ja, ja, hij staat open. Oh, we horen hem. Ach. Eens kijken of hij opneemt Wie? vandaag. Short. Ja. Hey Ger. Hey Sjoerd, hoe is het? Hey, goed. Ik ben pot, jou? pot, voor drie dubbel. Je bent live in de uitzending, jongen. Hoi, hoi. Goedemorgen, goed uh, ja, die... Goedemorgen, Sjoerd. Goedemorgen, Aan mijn ja. rechterhand uh, Frank Paardenkoper. Aan mijn linkerhand Jaap Koper. Hm. Uh, ging over die mystery shirts, toch? Oh, ging over de mystery shirts. Over de mystery shirts. Ja, ja en want... dat, dat doe jij, hè? Leg eens even uit. Wat is dat precies? Nou, het is, uh, in feite is het een mystery box. Ja? is een, uh, een doosje waar je niet weet wat je krijgt. Oh, leuk. En nu zijn het uh, vooral uh, mystery voetbalshirts. Ja. Dus een uh, willekeurig voetbalshirt krijg je op de post gestuurd. kan overal vandaan komen voor de uh, ja, shirts uit de hele wereld eigenlijk. Ja, en dan, dan uh, stel ik uh, bestel dat bij jou, zo'n shirt. En ja? dan, uh, wat kan ik dan, uh, noem, noem eens wat op, wat kan ik dan krijgen? Uh, nou, bijvoorbeeld een shirt uit Thailand en dan krijg je daar uh, informatie over het shirt, uh, welke club het is, uh, waarschijnlijk voetballen. FC Gummiball. Gummiball. Uh, ben je er oh, nog, Sjoerd? Ben je er nog? Ja, want je, je moet je even nog? een beetje goed in de speaker uh, praten, want anders dan uh, horen we je niet. Of val je weg, hè? Ja. Ligt zeker nog in bed? Nee, nee, nee. Oh. Hé, <laughs> hey, maar uh, uh, uh, dat doe je nu met voetbal. Maar is het ook een idee ja. om dat uh, met uh, Formule 1 te doen? Van teams en van uh, oude, de oude... Ja, wellicht voor in de, in de toekomst. Het is dus nu vooral nog gefocust op uh, voetbalshirts. Ja. En uh, daar is ook wel veel vraag naar, dus het uh, is erg leuk. Het gaat goed? Het gaat zeker goed. Ik vind het een bijzonder uh, leuk, uh, leuk initiatief. Zeker. Toch Frank? Ja, toch. Zitten de shirts van TZB en Stanford Meewer er ook bij, of... Nee, helaas. Maar wat voor clubs kan ik dan aan denken? Ja, van derde divisie, Engelse shirts tot aan Barcelona. Ja, echt alles eigenlijk. En Jij weet heel veel van voetbal, hè? Ja, wel redelijk, wel redelijk. Sjoerd is namelijk een voetbalfanaat en is enorm goed geïnformeerd. Jij bent ook een heel voetbalfanaat, hoor ik. Ik niet. Nee, ik ben alles behalve. over... Nee, kijk, als ik wat over voetbal wil, wil, wil weten, dan bel ik jou. Ja. Vandaar komt... dat je nooit gebeld wordt. <laughs> ik hoef ik daar gebeld niks gebeld over te weten. Ja. Ja. Ik hoef daar niks over te weten, nee. nee. Maar Sjoerd, ik vind het een... een, een, een waar, moet, waar, waar moeten de mensen heen uh, bellen nou, of uh, mailen? Of, nu kan je nog uh, via uh, Facebook... Ja? ...at Shirt, en op Instagram... ...at en via de mail, via mysteryfootballshirt@gmail.com. Mysteryfootballshirt@gmail.com En dan kunnen ze dus een, uh, een shirt bij jou bestellen. En dan is ja. de verrassing groot als je thuis een shirt krijgt van FC Likbereet. Precies. Zoiets. Zoiets. Dat maar ma die, zoiets. die zit niet in de collectie volgens mij. Die uh, was dat wat laatste genoemde, of niet? Sorry? Uh, die laatste wat uh, Ger uh, gezegd heeft. Je zit niet in de verzameling. FC, je weet wel. Nee, die je zit er niet bij. Je zit er niet bij? Nee, dat is jammer. Maar ja, dat maakt niet uit. Ja. Ik, vind het een, ik vind het een bijzonder uh, uh, leuk uh, initiatief. En uh, ik hoop dat het hartstikke goed met je gaat. Ik ook. Nou, hetzelfde. Zet hem op, shirt. Oké. Okay. En maak er een hele hey, mooie uh... dag van. Ja. Ja. En jij ook. We spreken. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Okay. Uh, dat, dat, dat was uh, Short. Wij uh, gaan nog even een stukje muziek uh, draaien. Die komt nu even van mijn hand af. Dat hey. is. Uh, ja, uh, ja altijd goed. Al uh, Eddie goed, Murphy ja. heeft het nog eens een keer gebruikt ergens in een film. Uh, namelijk uh, 48 Hours. Tot twee keer aan toe. Een beetje een imitatie van uh, Sting. En natuurlijk de police met Roxanne. Roxanne!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 Die Eddie Murphy, wat dat betreft in die films van ja. 48 Hours. Dat hij daar in die cel zit. Van, op een gegeven moment... Dan, dan, maar... een briljant liedje. Ja. Ja. liedje. Ja. Hé hey jongens, er is ja. een vrouw en die moet 7000 euro terugbetalen... omdat ze boodschappen krijgt van haar moeder. Is dat nou niet echt bizar? Ja, dat zijn Dat, uh, is, dat is de gemeente Weidemeren. En gemeente Weidemeren, dat is... Uh, dat is bij Loosdrecht toch? In de Loosdrecht, ja. Loosdrecht uh, Schaveland, Kortenhoef, een uh, uh, paar dorpen. En, en, uh, en dat uh, nou, het is echt, het is weerzinwekkend. Maar zegt, het terugbetalen aan de sociale dienst? Aan de sociale dienst. Ja, ja. Aan de bijstanduitkering. Ja. Omdat, omdat de moeder uh, af en toe boodschappen voor hen deed. Het, ik kan het ja. er niet voor zin nee. nee. ja. nee, Het is, heeft te maken met inlichtingenplicht. Daar heeft het mee te maken. Ja. En, uh, want, want ja, ik weet er iets van. Ik zit uh, bij de adviesraad Sociaal Domein, dus ik weet er wel wat van. Uh. Okay. Dus je moet op een gegeven moment. Uh, Trappers ja, zijn. Maar dit, dit is. Ja, dit, ik vind dit weer een slavige, beetje een uitwas. Uh, in dat, uh, ja, een uitwas. En wat er gezegd wordt vanuit Politiek uh, Den Haag. Men heeft helemaal niks geleerd over de toeslagenaffaire. Want dat staat nee. ook eventjes uh, in het. Nou weg ja, dat erbij. klopt ook wel. Ja. Als een moeder niet meer af en toe boodschappen mag doen voor hun dochter in de bijstand. We, dan leven we in een asociale dictatuur. Ja, nou, daar zit ja. iets in. Ik ja. Dat, ja. Dat, uh, hoop niet dat het echt zover komt. Want... Nee, maar aan de andere kant. Uh, ik ben blij dat ik uh, toch. Heel transparant ben in de richting van de, de, de mensen, richting de sociale dienst. Want ik heb er mee te maken. Dus uh, en ja, ze komen er op een gegeven moment van uh, wel achter hoe, hoe, het, hoe het bij mij financieel voor staat. Ja. Dus wat dat gaat. Uh, Denk ik, ja, ik, ik snap het wel. Aan de andere kant snap ik het ook niet. Dus dit vind ik ook weer onbegrijpelijk, maar. Ja, maar je, er bestaat ook zoiets van, uh, als empathie en. en nou, uh, precies. Uh, ik wou het net uh, zeggen. En dat, ja. uh, dat, dat missen uh, de overheid in dat opzicht. En in dit geval wel de maar gemeente. Maar ik niet begrijp het uh, Daar zitten mensen en die werken gewoon. En dat, is, dat zijn medeburgers. En ja. dat zijn. Uh, die wonen in die gemeente. En uh, die proberen je te helpen met bijstand. En, uh, en dan is er één gozer in die denkt, hé. Hey, we gaan niet goed. Die ja. gaan naar de Lidl. En nee. die, krijgen, die, moeder krijgt, die moeder krijgt een, een, een, een kerstol, Ja. verdomme. Ja, ja, die zullen eh, we even aanpakken. Paar... Ja. Ja. Ik ga er even. Ja, tachtig of, jaar uh, geleden een hele grote kunnen worden. Koekoek. Uh -huh, een kerstol of uh, wat denk je van gekarameliseerde pekkernoten en met honing en een kerststol. Een kerststol, ja. Kerstel. Kerstel. Overal het eten gesproken. Zijn jullie ook van het vegetarische eten, of niet? Uh, ja. Ja, ja. Ja. ja. Ja, wij wel. Ja, ja wij wel. Ger en ik wel. Dochter Darcy had uh, vorige week zo'n uh, Vegaburger. Ja? ja. En voel je dat niet lekker? Het, het is net of je een hap neemt uit een uh, kartonnen doos. Ja, maar dat moet je ook niet eten. Je moet, je moet geen uh, nepvlees eten. Nee. Je moet gerechten nemen die gewoon met... Met... Uh, uh, uh, champignons en ja. met uh, gewoon uh, dingen die een klein ja. beetje... Uh, Zal, uh, uh. Zal ik jou wat vertellen? Ja? Ik heb uh, nog even vlak voor het weekend nog even wat extra's uh, erbij gekocht. Omdat ik even de, de supermarkten wilde ontlopen. Toen had ik een uh, zakje prei. Ja, ik ben een beetje luidje prei, hoorden je Ja, een zakje gesneden prei. Nee. En uh, ik, had een, uh, ik had wat uh, geitenkaas erbij. Ik had uh, een risotto uh, ja. erbij. Uh, dan maak je nu dus een preikaas uh, van uh, prei ja, uh, geitenkaas risotto. Ja. Niks. Kijk, niks uiteindelijk, uiteindelijk dat hele... Uh, ik, ik, ik ben uh, uh, redelijk fan van uh, uh, Hallo Fris. Ja. Hallo Fris. Uh, uh, Hallo dus, Fris. En het, daar zit heel veel vegetarisch ja. bij. En het is hartstikke lekker. ja. ja. Okay. En helemaal niet zo nou, duur. Nee, nou, ik vind wel, uh, ik onderschrijf wel uh, het, uh, het plan om wat minder vlees te eten. Mm -hmm. Maar het zou eigenlijk mooi zijn als mensen dan als ze een keertje vlees eten, dan ook echt een heerlijk stukje vlees halen bij een echte slager. <coughs> helemaal eens. Ja. Je plaats van uh, vlees bij een supermarkt, want dat geef je de hond volgens mij nog niet eens. Die nee. ben er wel eens verleden omdat een slager toen dan toevallig dicht was. Mijn overbuurman uh, die heeft heerlijk vlees, Frank. Ja, daar weet ik alles van. Ja, Zo, dat is een fijne rick. Ja, we en, hier geen, uh, en reclame we hebben hier geen reclame, maar de halte heeft heerlijk vlees. Weet je dat deze, <laughs> deze uitbater van deze slagerij ook in een keuken heeft gestaan? Is je ja. dat? bij de aapjes heeft uh, hij in de keuken gestaan. Joey ja. heeft bij de aapjes gestaan. Nou, ik vind, het, uh, ik vind het, een bijzonder fijn, fijn dat gewoon dat soort bedrijven uh, ja. uh, uh, de mogelijkheden en succesvol blijken. Ja. Dus maar ook De een... locals, want het is toch het, uh, het uh, MKB. Van ons fijne Nederland. Met ook uh, aan, aan de, de consumptiezijde. Uh, technisch daarvan. Ja, dat klopt heel de, de, Het kaasboertje, de groentewinkel, ja. de slagen en zo. Die mensen moeten we echt supporten. Want ja. de grote ja. rutters die, die redden het wel. Wat wij ook doen. Die is, hebben nog nooit zo'n grote omzet gehaald als nu. Wat, ja. ja, nee, dat klopt. Wij, wat wij ook doen is elke week. Uh, uh, bij uh, een, een, een, een restaurant uh, eten bestellen. Ja. En dan uh, bij de drie aapjes haal je dan een heerlijk uh, dag op. Ja. ja, een dag ja, en, en, uh, en het, Als iedereen dat doet, dan, dan houden we gewoon die restaurants een klein beetje nog draaiende. Ja. En, en, uh, en, en minder bij de, bij de, bij de Albert Heijnen en, uh, ja. en zo. En meer bij de lokale jongens. Ja, ja, dat onderschrijf ik. Het is ook altijd leuk om, uh, ja, helemaal ik als half-autist, weet je. Ik heb dan mijn zaterdagronde, dus ik kom elke keer bij dezelfde winkeltjes. Mm -hmm. mensen kennen je en je kent die mensen een beetje. En uh, het is altijd even praatje potten... met de mensen die ook op datzelfde uur daar altijd zijn. Ook sociaal-technisch is het natuurlijk altijd wel. Heeft het ook iets, vind ik. Ja, heel goed. En, uh, uh, uh, dat heb je mooi afgesloten, want het is de uur van deze kant nog wel. Zo is er weer voorbij. We gaan straks verder.